Ook in Baskenland werd gestemd. Naar verwachting verliest de regerende socialistische partij daar van de ETA... die het geweld heeft afgezworen. Letselschadespecialist Drost gaat morgen namens een aantal cliënten aangifte doen... in verband met de salmonella uitbraak door zalm van visfabrikant Foppe. Hij vraagt het OM te bekijken in hoeverre Foppe zich schuldig heeft gemaakt... aan het toebrengen van lichamelijk letsel...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 Gepresenteerd door Vincent Belo. Goedenavond. Straks deel 1 van een cursus samen zijn. Daarvoor Rijmerstok en Mechelen. We spreken met twee import-Limburgers die daar wonen. Maar nu eerst twee levens die elkaar kruisten in een dramatische nacht midden op zee. Het ene verhaal is dat van Martin Remeis. Hij is kapitein van vrachtschip Momenten Scan. Hij vangt op een nacht midden op zee een noodsignaal op van een vissersbootje... dat vol, veel te vol met vluchtelingen blijkt te zitten. Hij zet een reddingsactie op touw. 224 van de 268 vluchtelingen worden gered. Ze worden aan land gezet in Griekenland. En voor Remees is dat niet het einde van deze reddingsactie. Hij is tot op de dag van vandaag bezig met deze mensen redden. Het andere verhaal is dat verhaal van de Iranier Ismaël. Hij zat op dat scheepje. Hij werd ten nauwer nood gered door de Nederlandse kapitein. Ismaël heeft intussen in Nederland asiel aangevraagd. En zo kruisten de levens van deze mensen elkaar twee keer. Eerst op zee en nu in Nederland. Sander Barteling maakte de held en de drenkeling. Zo, nou jongens, we zijn er. Ja. Meneer Mees, dit soort ontmoetingen, waarom heeft u die nodig? Nou, inderdaad, ook voor mezelf, ja. En uh, dus, uh, dat uh, waar het allemaal uh, goed voor is geweest. Het is toch iets wat we gezamenlijk hebben meegemaakt. Alleen allebei vanuit een hele andere positie. Wij waren dus vertrokken uit Venetië die nacht daarvoor, geloof ik. En we waren geladen en we hadden prachtig mooi weer. We zijn smiddags nog een, een ander schip van de rederij uh, tegengekomen daar. Hebben we nog even gezwaaid naar. Ja, en het was gewoon echt, het uh, uh, papierwerk was klaar. Uh, het was rustig en we waren een heel stuk op weg met het nieuwe schip. Dus uh, eigenlijk zou ik zo naar boven lopen om nog even een rondje op de brug te maken. Doordat die derde stuurman belde. Hij zegt Ja, ik ben uh, zojuist gecontact door uh, Athena Radio. En dat er een uh, scheepje zinkt, kon. Dus ik lees die berichten. En, uh, en ze belden weer terug. Het is eigenlijk wel even, ja, er zaten wat sterretjes, weet je wel? dat is gewoon storing, atmosferische storingen. Ik zei, het nou ja, dat, dat kan niet goed zijn, 200 zoveel mensen op een, op een bootje van 25 meter, dat is echt een complete onzin. Maar desalniettemin, het was zinkende en dat is natuurlijk op dat moment uh, het belangrijkste. En dus hebben we de machinekamer, een hele bemanning wakker gemaakt, voorbereidingen getroffen. Uh, zoveel mogelijk ladders, alle reddingsboeien naar één positie of te vooraf Dus als we er zijn, maken we dus. Stuurboordslij, dus dat we aan stuurboord uh, beschutting gaan geven aan het scheepje. Dus op het moment dat ik boven kwam en dat we een beetje koers veranderden, dus ik denk op een gegeven moment, ik loop er buiten toe. Ja, toen voelde ik, boep uh, dat er dus een, een paal uh, wind stond. Ja goed, dan ga je dus bijdraaien en toen denk je van nou, dan heb ik me even verkeken. Het is, ja en ik denk dat op dat moment dat we... Winkel 6-7 hadden, maar tegen die tijd dat we klaar waren, zat er echt wel een winkelig achter. Ja, zo sloeg dus een hele rustig, gezellig avondje om in een uh, traumatisch uh, drama. Van Iran naar Griekenland bijna twee maanden ofzo. Daarna in Griekenland. Ik ben daar bijna acht maanden daar geweest. Wij konden niet daar gelijk naar uh, vertrekken. Het is heel moeilijk. We hebben geen paspoort, geen visa of zo. Ja, ik had ook daar even geprobeerd de andere weg met vliegtuig, met bus, met boot. Die man zei tegen ons, jullie zijn alleen 80 mensen of 100, niet zoveel. En toen moesten we instappen, ja. En met een kleine, vissersboot We konden niet daar uh, gewoon zitten. Toen de beneden was vol. De Beneden smaakte benzine of zo, heel vies. Ik zei tegen mijn vriend, ja, ik ga naar boven een beetje. Ik zag boven op de boot staat nog... Meer mensen. Het staat vol. En dan bovenop, die kapitaan was daar. Die ruimte was kapitaan daar. Ik zag daar de familie zitten daar. Ja. Maar beneden, die binnen. Voordat u vertrok was de boot al lek? Ja. Met een foto? Ja, kijk. Hier kun je een beetje zien hoe de situatie was. Kijk, dit is dus het bootje. Ja. En dit zijn onze mensen en hier hangen dus die netten van ons. Deze foto is genomen vanaf een hoger gelegen gangbord... op het gangbord ja. van het eigen schip met daaronder zie je dan ja. het, het, het scheepje. En dat was dus inderdaad een heel klein bootje... In, in, wat je in de golven met allemaal... Ja, ik denk dat het allemaal telefoontjes waren waar ze meestal onder te zwaaien. Dus allemaal lichtjes en uh, ja. Ja, toch van, uh, zwemvesten met van die, van die uh, lichtgevende tape erop. Dus dat, dat is het eerste wat je zag... Kijk, er zit natuurlijk allemaal water in dat bootje. Dus je hebt een vrije vloeistofoppervlakte. Dus, dus op het moment dat daar een massa op zo'n pielbootje dus naar, naar die ene kant liep, gaat hij al scheef. Maar dan komt dat water ook nog eens een keer erachteraan. Dus de masten sloegen al naar ons toe, tegen de huid aan. Ja. ja, Dus dat dek ging ook onder water. En toen begonnen de mensen, voordat ze dus dat we echt contact hadden gemaakt, al te springen. Ja, en dat ging dus mis. Water, water, water, tot onze knieën. Ja, we we, we konden niet naar beneden zitten. We moesten allemaal naar boven gaan. En de kapitein maakte contact met de politie in Griekenland. Maar de Griekenland zegt: nee, jullie zijn niet in uh, Griekenland zee. We kunnen niks voor jullie doen. De kapitein probeert nog een keer bij Italië. Ja, Italië zei, nee, de virus is slecht, We kunnen niks doen. We kunnen geen hulp uh, voor jullie sturen. En daarna wij dachten: oké. Okay. Die is klaar, die is eind. We gaan dood. Iedereen houden. En soms mensen bieden. Toen hebben we gezien een andere schip. Die schip was een Nederlandse schip. De kapitaan was Martin Ramos. Ik heb later wel eens gezegd... Uh, je, je hoort dat met vrouwen en kinderen eerst... Uh, nou, laten we blij zijn dat dat niet het geval is geweest. Niet het geval. In Want uh, dan waren er veel meer uh, mensen verloren gegaan. Oh, want nu zijn de mannen. Uh, waar, gaan we oh, straks De jonge uh, kwieke mannen die. Uh, ja, die eigenlijk begonnen te springen. We hadden natuurlijk uh, een gangway net. Dat is gewoon een net om. Als je de gangway oploopt en je zou er afvallen. Dus dat je niet tussen wal en schip terechtkomt. Maar dat is niet uh, een, een klimnet. Maar zo hebben we het dus wel gebruikt. Maar ja, als, als één man, dat gaat dan wel. Maar als je daar met z'n tweeën, drieën tegelijk. En zelfs bij elkaar op de rug uh, erin hangt. Ja, dan scheurt het open en dan. Uh, ja, en dat zijn dus ook de mensen die, dus, uh, ja, tussen wal en schip terecht kwamen. Ja. De, de eerste golf was het, uh, nou, was het eigenlijk een bloedblad. Dat de mensen gewoon uh, terugvielen en verpletterd werden. En uh, ja, het was gewoon, uh, dat dek was gewoon uh, rood. Een soort walvissenjachtachtachtige uh, tafereelen. Ik zag een jongen, was uh, gevallen in de zee. En toen, toen hij probeerde dat boven die boot gaat tegen de schip. En die jongen was toen in die boot. En. Ja, en toen heb ik dat gezien. Ik. Ik gevoelde, ik heb geen voet. Ik moest gelijk zitten. Ik moest zitten. En als je een baby ging naar een hoek. Ik, ik kon niks doen meer. Ik wou iets doen, maar ik kon niks doen. Ik kon niet staan, opstaan. Ja, en ik, ik weet nog dat op een gegeven moment. Dus dat je mensen dus op een gegeven moment zo achter je hoort en dat je, nou ja, ook die vent die, die, die echt schroeven schroef ingezogen werd. Nou, dat, was, dat is een geschreeuw van, dat, dat, is, dat, dat, ja, dat is gewoon onvoorstelbaar en, en het erg is, die had eerst nog een touwbeet van, van dat andere bootje, maar je kon het gewoon niet houden. Dus die is echt gewoon weggeglipt. Onze boot als een, een speelboot, soms hoog, soms laag. Toen de boot wat hoog naast het Nederlandse schip, dat was gelijk. Als ik spring daar, ik kon naar het Nederlandse schip van. Waarom ik deed dat niet? Ik was schok. Ja, ik wist dat niet. En ik dacht als ik nog een keer dat geboren, ik ga springen. Wij waren al onder de indruk van wat je aan dek zag zijn aan mensen. Maar het hele scheepje zat vol. Ieder hoekje en gaatje was van binnen gevuld met Mensen die dus gewoon in een of andere ja, gehurkte houding daar, uh, ik weet niet hoeveel uur gezeten hebben. En toen de, boot, de onze boot gaat achter weer en dan uh, weer gelijk naar hoog ik naar Nederlandse. Nederlands. Ze zijn met 268 mensen vertrokken. En volgens mij worden 224 gered. En wij zijn vijf, vijf vrienden. En daar vroegen wij waar is de Mustafa. Hmm. Niemand heeft hij gezien. Wat je gewoon heel goed realiseert, is dat die mensen alles wat ze hebben en hadden... hebben ze opgegeven om dus ja, toch naar een andere toekomst uh, voor zichzelf... en voor hun gezinnen en voor hun families die achterblijven op te bouwen, te zoeken, te vinden. En die belandt dus min of meer in het water. Dat het voor ons allemaal zo vanzelfsprekend is. Van ik ga morgen dit of ik ga morgen dat. En dat hebben die mensen gewoon niet. Nou ja, en dat geeft mij echt wel eens momenten dat ik denk... Morgen is niet vanzelfsprekend. De 195 jonge mannen die zaten in het ruim. Maar ja, toen kwam natuurlijk het moment dat, uh, dat er gezegd werd: nou, oké okay, jongens, dan gaan we nu. We hebben allemaal touringcars uh, bij het schip staan. En dan gaan we dus uh, op een ordentelijke manier uh, gaan we van het schip af. Waarop dus uh, gewoon gesteld werd: van nou nee, want uh, dit is een Nederlands schip, dus we blijven aan boord. Nou ja, als, als we zeggen wij blijven hier, want het is een Nederlands schip... en we willen asiel in Nederland, dat is natuurlijk het achterliggende gedachte geweest. Maar het was dus wel op een gegeven moment zo dat, dat wij erbij gehaald werden... of ik alsjeblieft met die mensen zou willen praten. Ja, omdat ze anders dan toch uh, een ME uh, in gingen zetten. Want natuurlijk, als je dit meegemaakt hebt... en je wordt vervolgens nog een keer van boord te dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Nou ja, dus ik ben met uh, de Gerben, uh, de eerste stuurman... Uh, ben ik dus naar beneden afgedaald in het ruim. En een minimale kwartier twintig minuten weet ik het. Alleen maar geklap en je schreeuw en gejuich. Aan je zitten en je kussen overal. Het was ja, het is echt ja, bizar. was dat. En, nou, dus ik heb gezegd, jongens, ja, verschrikkelijk. En het lot heeft ons samengebracht en dat is ook zo. En, uh, ik zeg, ja, ik, zeg man, ik moet jullie toch vragen het schip te willen verlaten. Daarna met de... Uh... Politiebus naar Athene. Nog geen papieren. Jullie moeten nog, uh, toen ze één maand of zo moeten hier vertrekken... ...tegenweer gaan weggegaan van hier. Zo naar de luchthaven in Athene. Soms brengen ze naar beneden van de luchthaven in de politiestation. Soms slaan en dan weg. Slaan? Ja. Waar? In de politiestation. In Griekenland? In Griekenland. Ja. Ja. Vaak. Toen ik in maart die mensen tegenkwam in Athene... liepen ze nog in dezelfde kleren. Tweeënhalve maand later. Omdat wij natuurlijk uh, eigenlijk begrepen dat een heleboel van uh, dit soort uh, vluchtelingen... dus niet alleen onze vluchtelingen, gewoon op straat leefden, in de parken en noem het maar op. Hier zijn we dus uh, naar Athene afgereisd. En zijn we dus in die parken dus, uh, gaan kijken en gaan, gaan vragen... Die middag hebben we zeker wel veertig uh, wel mensen gezien. Ja. He, bedoel, maar, maar ze kunnen niet naar een dokter, ze kunnen niet naar een tandarts. Ze kunnen... He, dat, dat, dat, uh, nou ja, dat vind ik gewoon niet normaal. Dat, dat, dat, daar, daar schaam ik me voor. Ja. Heeft u nog iets voor hen kunnen doen? Uh, nou ja, we, hadden, we hadden inmiddels dus een uh, stichting Momentum Scan met uh, een beperkt budget. We hebben gezegd, we gaan geen geld geven... Maar we gaan wel zorgen dat, dat we dus een vertegenwoordiging hebben. En die hebben we ook gevonden daar. Die dus iedere week boodschappen voor ze doet. En dat wordt betaald. Uh, er is een dokter nodig. Er is een tandarts nodig. Ja, zo hebben we dus die hulp uh, eigenlijk uh, volgehouden. Dat uh, ja, toch druppelsgewijs uh, de gezinnen... Uh, uit beeld zijn verdwenen. Ja, uit beeld zijn ja. Verdwenen, ja. Ja. De kapte Martin Ramos heeft ons gered. Een Nederlandse man. Ik dacht... Ik, uh, ik moet naar Nederland. Ik moet naar Nederland. Ik moet de kapitaan vinden. Ik heb gepraat met iemand anders. Hij heeft met zijn auto me gebracht naar Nederland. Onder de stolen, de achterste stolen. Ja. Moet je daar ook weer voor betalen? Ja. En dan zeg je van, ben jij klaar met het, met het verhaal? Nee, ik ben er niet klaar mee. Waarom niet? Omdat het niet klaar is. Het is nu nog niet klaar. He, want ik, ben, ik zou voor mezelf heel graag willen weten. Ik bedoel, kijk, ze hoeven niet allemaal miljonairs te worden, maar ik bedoel, er is toch wel een, een, een bepaald uh, niveau waar, waar iedere mens uh, recht op zou hebben om, zo, om, om zijn leven te kunnen inrichten. Om te kunnen denken wat hij denkt en om te kunnen zeggen wat hij wil zeggen. En ja, dat hij zich kan uiten, dat hij kan groeien. En, uh, nou ja, goed, en dat, he, dat heb ik in die nacht, dus ja, de hopeloosheid die, die ik daar gezien heb, dat. Uh, nou ja, dat dat, dat grijpt mij wel eens naar mijn keel, nog steeds. Dat vind ik gewoon uh, verschrikkelijk. Ja. En dat heeft me dus ook heel hard uh, doen landen. <laughs> ik zoek altijd kapitaal meer in Nederland op, op uh, internet. Ik wist niet hoe kan ik hem vinden Toen werd ik op een gegeven moment gebeld mijn mobiele telefoon. Bent u die en die? Ja. Nou, zei ze nou, Ik ben uh, Corrie de Jong en uh, ja, ik uh, ben uh, lerares Nederlands aan een uh, ACZ. En uh, ja, ik heb van een van de mensen daar heb ik een verhaal gehoord. En toen uh, ben ik eens gaan googelen en dan kom ik eigenlijk bij u terecht. En, maar klopt dat, dat u dat bent? Ik zei: Ja, dat, dat ben ik. Zij heeft kapitein voor mij geweest en toen zij heeft een e-mail gestuurd. Ik heb uh, kapitein Martin Ramos gevonden. Ik zei: Ja, het is de kapitein, het is de het is juist. Ik was echt. Ik was. Ja, dezelfde reserves als die ik had. Van, uh, ja, aan de ene kant heel graag, aan de andere kant enorm tegenop zien. Zonder meer. Ja, ook omdat. Ja, je raakte er toch allemaal weer op. En, uh, nou ja, dat was ook zo. Ik bedoel. Uh, ja, het mooie van die middag vond ik dat. Uh, dat ik ook zijn verhaal. Kijk, uh, ik stond uh, daar uh, 25 meter boven water. En hij zat daar in de diepte. En zo hebben wij elkaar ontmoet. Ja, dan denk je van ja, misschien heb het wel zo moeten wezen. En dan vind ik het toch heel mooi dat, van, ja, dat ik zo'n jongen dan hier, dat die dat, dat bij ons terechtgekomen is. Dat die, ja, dat, uh, daar ben ik blij om. Ik zie hem wel, hij staat, uh, staat in de gang daar. De jongen met dat, uh, met dat korte ja. jasje en dat kort geknipte haar. Ja, dat is hem. Ja. De jonge jongen nog. Ja, zeker. Spannend. Ah. Hey, het is een beetje gelang geduurd. Ja. Ja, <laughs> ja. ja goed. We gaan werken met de dagen per week hoor. Ja, En hoe gaat het met, uh, met leren? Ja. Ja? En hoe vond u het om Ismaël weer te zien? Nou ja, ik vind het gewoon heel fijn om hem te zien. Omdat. Uh, nou ja, hij is dan uh, een van de weinigen die ik ken die. Uh, dus na de redding uh, ook echt verder komt. In de goede richting. Met een status, met uh, werk in een restaurant. In december gaat hij zijn examen doen, noem het maar op. Ja, god, als ik daar nog verder aan bij kan dragen, zou ik dat ook graag doen. En uh, ja, dat gevoel heb ik. Dus echt. Uh, ja. En, en ik heb het gevoel dat als u zou kunnen, dat u ze alle 240 zou traceren. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ik, heb, ik heb wel zware behoefte om te weten hoe het met de mensen is. En natuurlijk hoop ik er alle, alle, alleen maar goed. Op zich vind ik dit ja, een happy end. Mm -hmm. Heel, uh, met een verdrietige kant. Maar het, het, is, een, het is goed. Hij, uh, hij is sterk, hij, uh, hij gaat ervoor, ja. Dus die heeft het niet voor niks gedaan. Die heeft die risico's niet voor niks genomen. Die heeft niet voor niks zijn familie achtergelaten. Die heeft niet voor niks... Hè, maar het is, helaas is het maar één voorbeeld van al die 226 mensen. Ik denk dat dat voor, voor mijzelf uh, heel belangrijk is om... Uh, ja, misschien is dat ook wel egoïstisch, hoor. Ik bedoel, het, het, het is gewoon mooi en fijn om te weten dat... Uh, ook al is het er maar eentje... Dat het, dat het ze goed gaat en dat, het, euh, nou ja, dat ze eigenlijk datgene bereiken waar ze naar op zoek zijn geweest. En het is eigenlijk om, om uh, de redding af te maken zoals ja, dat het tot, tot, tot iets goeds geleid heeft. Dat het ergens uh, goed voor geweest is, al die ellende. Ja. Oké, okay. steek maar op. Ja, oké. Okay. <laughs> De held en de drenkeling. Het was een caro documentaire gemaakt door Sander Bartling, eindredactie Fred Singers. Moedig, oprecht, een verantwoordelijk en eerlijk realistisch man, deze Martin Remé. Hij heeft een stichting, de stichting Momentum Scan. Uh, Momentum Scan heeft geen eigen site, maar mocht u geïnteresseerd zijn in wat die stichting doet, uh, googelt u Momentum Scan, en dan komt u al heel snel op de link van de rederij die Momentum-scan weer onder zijn website heeft staan. En wij zullen morgen op onze site een link naar de site van deze stichting plaatsen. Wij gaan, luisteraars, naar Remelstok en naar Mechelen. Dat zijn dorpen die ik ken van vakantie. Dorpen die ik ken van bijvoorbeeld Hotel Brul. Hotel Brul met de nieuwsbrief Het Brulletin. Dat is mooi, ja. Het is mooi om daar heel af en toe te zijn. Wij wandelen daar en even weg zijn uit die randstad. En hoe zou het nou zijn om daar altijd te zijn? Je hebt van die reclames, die lokken natuurlijk. Uh, the bright side of life, Zuid-Limburg. Je hebt daar een villa voor een prijs... waarvoor je hier nou nog niet, niet eens een kamertje... zo groot als een invalide toilet krijgt. Ach, dat moet toch geweldig zijn. Maar is dat, is dat zo? Zou, zou dat echt zo zijn? Niels de Jager zocht het uit. Hij trok op met twee import Limburgers. En zij spreken over aansluiting, over thuis zijn, over integratie... over weg willen, of niet? We gaan luisteren naar... Je zal er maar wonen. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Al die technologische ontwikkelingen. Groot huis, prachtige tuin. Kansen voor je kinderen, de beste scholen. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life, Zuid-Limburg.nl. Hallo. Hallo. Ik, erin. ik zou even voorstellen, ik ben Niels. Niels de Jager. Saskia. Uh, mag ik even een korte rondleiding? Natuurlijk. Uh, nou, dit is de gang. Uh, even eens kijken. Hier hebben we hier rechts. Uh... De trots van mijn man. De muziekkamer. Oh ja, Hier staat een drumstel, gitaar, nog een gitaar, uh, koffers met... Wat, wat zit daarin? Een saxofoon. Ik uh, ben sinds drie jaar lid van de fanfare hier in Dorp. Dus een hele kamer voor de muziek? Hele kamer voor de muziek, ja. Nou, dan hebben we boven nog vier slaapkamers. Deze is dan misschien, heeft niet iedereen in huis, denk ik. Een, een logeerkamer van 18 vierkante meter. En dan uh, moet ik toch onze badkamerbalzalen even laten zien... Zo, dat is uh, bijna de grootste kamer. Uh, bijna. Ja, het is een ramp om uh, schoon te maken. Het is in ieder geval de vloer. Maar uh, het is wel heel gezellig. Je kunt hier gewoon echt uh, in je stijl dansen, denk ik. Ja. Uh, hoe groot is het in totaal? Ja, uh, ongeveer 150 vierkante meter. En uh, even een onbeleefde vraag. Uh, wat, wat betaal je hieraan? Wat ben je hier aan kwijt? Nou, we hebben voordat we gingen verhuizen hebben we een beetje opgezocht van uh, ja, prijzen vergeleken. En als we dit bedrag zouden we ook kwijt zijn en een twee in Maastricht. Dus, uh, twee kamerfletje zit je aan 60, 70 vierkante meter dus? Ja, en hier in het dorp heb je gewoon 150 vierkante meter voor hetzelfde bedrag. Dus het, uh, ja, dat zit rond de 800 euro per maand. Saskia Vrijling en haar man Martijn woonden eerst samen in Rotterdam. Daarna leefden ze drie jaar in Noorwegen en sinds 2009 zijn ze terug in Nederland, in dit Zuid-Limburgse dorpje Rijmerstok. De eerste ervaringen zijn erg positief. Uh, nou, de gastvrijheid hier eigenlijk. Uh, het is echt... Enorm als je hier gewoon binnenkomt. Mensen kennen je niet, maar je krijgt gewoon uh, van alle, ja altijd drankjes aangeboden. En, en die hebben dan een, een buffet staan om acht, negen uur s'avonds. Nou, dat, dat was een, een kilometer lang bijna met alleen maar eten en drinken. En ik had zoiets van wat is dit als je in de Randstad op een feestje komt en het is negen uur s'avonds. Nou, dan uh, staan er wat borrelnootjes of, of een bakje chips of zo, maar niet een heel buffet. Ik had thuis gewoon gegeten, daar had ik helemaal niet hoeven doen. Het bourgondische leven? Het, bo het echte bourgondische leven, ja. Mensen weten hier wat lekker eten en drinken is. Dat uh, zeker weten. Klinkt bijna als een vakantiegevoel. Ja. Ja. Een paar honderd meter verderop... in het gemeenschapshuis van Rijmerstok. Hier repeteert de lokale fanfare... Sint-Franciscus elke dinsdagavond. En al snel na de verhuizing... wordt Saskia ook lid. Wie? ja. Het was eigenlijk een beetje toevallig. De fanfare die liep in uh, Burger uh, voorbij uh, voor de hopfeesten uh, die, uh, het weekend nadat we hier wonen. Dus we woonden hier toen een dag of drie of vier of zo. En die kwamen toen uh, ja, voor de deur lopen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel leuk om zoiets mee te doen. Want dan leer je meteen mensen kennen en... Ja, het is toch wel, uh, ja, je hebt hier wel een hele andere cultuur van waar je vandaan komt. En als je hier toch gaat wonen, vind ik ook wel dat je het mee moet maken. Dus een beetje een poging om te integreren was het ook wel? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is toch wel uh, oh ja, een poging tot integratie inderdaad. Even een in kamer verderop gelopen met Wiel Zwanen. Hij is de voorzitter van deze van Varen. Ook hij vindt dit een goede manier om te integreren in het Limburgse dorp. Dat is het zeer zeker. Uh, en of het nou de fanfare is of de voetbalclub of, of een andere vereniging. Ik denk uh, als je van, uh, van buiten komt en je zegt van ik ga dan niet alleen maar uh, slapen en eten. Maar ik wil ook een beetje meedoen in de gemeenschap uh, van het dorp. En die, die band, nou die kom je ook de rest van de week tegen. Mensen zeggen vriendelijk goeiedag, vragen ze even met je hoe het gaat. kijken even kunnen we je een handje helpen als je voor op straat van het werken bent of wat dan ook. Het, uh, het klikt gewoon veel makkelijker. Op dezelfde plaats. En op 35 aangekomen die melodie was, dan moet veel meer een borgen voor hen. Je hebt erg je best gedaan om hier ja, opgenomen te worden, euh, lid geworden van de Van in het bestuur gegaan. Nou, heeft dat opgeleverd wat, wat je hoopte? Nou, het heeft tot zo, zover opgeleverd dat ik uh, heel veel mensen hier ken, dat, dat ik een, een gezellige activiteit heb. Ik had wel stiekem een beetje gehoopt er iets meer vriendschap aan over te houden en dat is nog niet echt gelukt. Mensen zijn hier super vriendelijk en super gastvrij, maar iedereen heeft natuurlijk ook gewoon zo zijn eigen leven en dan voel ik niet echt de vrijheid om zo te zeggen van heel kom eens een keertje eten ofzo, maar dat is ook meer hoe ik in elkaar zit. Word je zelf uitgenodigd bij anderen thuis? Ja, dat ook niet, maar dat is wel ook, um... ze zeggen toch wel als je ergens vreemd, als je nieuw komt wonen, dan zal toch wel echt al het initiatief van jezelf uit moeten komen, want anders dan, dan is het niet. Wat, hoe, hoe ver weg zijn nu de dichtstbijzijnde vrienden? Um, nou, de echte goede vrienden, die, uh, ja, die zitten toch wel... Uh, even kijken, voor mijn man ietsje dichterbij, die zit in Venlo. Dus dat uh, nou, zeg een kilometer op 70, 80. En voor mij is het toch wel een kilometer op nou, 150, 200. Dus uh, anderhalf, twee uur in de auto voordat je daar bent? Ja, ja dat is uh, best wel een rit. Dus dat, uh, dat is hetgene wat ik ook nog wel ja, soms moeilijk vindt. Ook ontdekken ze steeds meer cultuurverschillen, in de manier van communiceren bijvoorbeeld. Ja, Martijn, mijn man, die is wel iemand die gewoon direct alles daaruit flapt. En daar krijgt hij vooral op zijn werk wel commentaar over van ja, jij durft dat wel te zeggen tegen de baas en zo. Maar hebt je idee dat er wel tegen Hollanders een beetje wordt aangekeken van die zijn soms wel heel erg bot en brutaal? Oh, dat zou heel goed kunnen. ja, dat durven ze dan niet te zeggen. Dat zeggen ze nou wel als ik de deur uit ben, als ze dat vinden. Want, uh, oh ja, dan heb je die Saskia die zich overal mee komt bemoeien en die alles er maar uitgooit. En uh, nee, tja, wat mensen echt voor je denken, dat weet je toch niet. Waar ga je nou naartoe? Ik uh, ben op weg naar een van mijn klanten in uh, Landgraaf. Wat voor een werk doe je? Ik uh, werk als gespecialiseerd thuisbegeleidster bij uh, Meander Groep Zuid-Limburg. Uh, wat houdt dat precies in? Nou, ik kom thuis bij mensen met uh, psychiatrische problemen of mensen met een verstandelijke handicap bijvoorbeeld en uh, ja, die mensen die uh, help ik met, nou, met waar ze maar hulp bij nodig hebben. Dus uh, ja, dat uh, kunnen de financiën zijn. Uh, ja, problemen met de opvoeding. En had je deze baan al snel gevonden nadat je was verhuisd hier naartoe? Nee, helemaal niet. Nee. Uh, ik had uh, nadat ik hier verhuisd, binnen zes weken een zwangerschapsvervanging. En uh, ja, na een half jaar hield dat op. En toen uh, ben ik negen maanden werkloos geweest. En dat viel mij toen wel een beetje tegen, dus dat gevoel. Ja, dat... Ik voldeed niet helemaal aan de verwachting omdat het in Noorwegen veel makkelijker bleek om werk te vinden. En dan zit je met een buitenlandse opleiding en dan lukt het daar wel. En dan kom je terug naar Nederland en dan lukt het aanvankelijk niet. En dat was wel toen wel even een teleurstelling. Ja, negen maanden is best een tijd om uh, op zoek te zijn naar werk. Ga je dan ook twijfelen van is, is, ja, is hier überhaupt wel werk te vinden? Ja, en ik ben zelfs ook al uh, buiten Limburg gaan kijken. Van, nood hey, dus zoek noodzoek ik ergens een kamer of zo om, om aan de slag te gaan. Maar zover is het ja, gelukkig niet gekomen. Ik had toen zelf al zoiets van, ja, waar trek je de grens? Wanneer zeg je van, ja, nu is het genoeg geweest. Dus voor mij is het wel zo van, nou, ik ga er niet vanuit, Maar stel dat mijn contract in februari niet verlengd wordt en ik weer in zo'n periode van werkloosheid in moet, ja... ...dan heb ik zoiets van, uh, wordt het misschien dan toch niet die tijd om verder te kijken. Want uiteindelijk is werk wel een hele belangrijke factor van, uh, ja, van, van, van je leven. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groot huis, prachtige tuin, die ruimte, de kansen voor je kinderen, de beste scholen van Nederland. Al die technologische ontwikkelingen en die vrienden van je, die kom je overal tegen. dal oostelijker dan Rijmerstok ligt het dorp Mechelen. Marion van der Klei wandelt er door de straten. Elf jaar geleden kwam ze hier wonen. Nou, het was zo dat mijn man uh, die is in, uh, in Mechelen is geboren en getogen. En uh, hij wou heel graag weer terug naar Zuid-Limburg en kon een goede baan krijgen in Maastricht. Ja, en dat was eigenlijk de aanleiding om te zeggen: van, Nou, uh, ik zeg Almere vaarwel en we gaan naar Zuid-Limburg verhuizen. Voor het werk van je man dus. Ja, voor het werk van mijn man. Met, met wat voor een... verwachtingen ging je hier naartoe? Met heel gemengde gevoelens. Uh, ik, ja, ik moet mijn baan achterlaten, mijn vrienden, mijn familie. Uh, ja, en, en, ik was toch eigenlijk wel, ik had jaren in Amsterdam gewoond, in Almere gewoond, het Stadse leven gewend. Ik ben ja, een type wat, uh, wat veel uh, doet, uh, graag met mensen uh, omgaat, uh, hard werken, snel leven. En, ja, dat, dat realiseerde ik me, dat als je dan richting uh, zuid limburg vertrekt, dat dat anders zal worden. En ik wist niet of ik wel in dat plaatje zou passen. Dat was de twijfel die ik wel had. En uh, ja, ik moet zeggen dat dat de eerste jaren ook wel uh, klopte. Ik, ik vond het heel moeilijk in het begin. Wat, wat was het lastigste? Het lastigste vond ik om uh, snel aansluiting te vinden uh, in de omgeving waar ik woonde. Uh, met mensen, uh, ja, vriendschappen te sluiten. Ik, ik, ja, en, vooral in zo'n ja, dorpsgemeenschap waar de meeste mensen elkaar natuurlijk al jaren kennen... Is dat, uh, is dat niet eenvoudig. En omdat ik zelf ja, heel graag wel met mensen omga... en ik toch een reservesmerk aan de andere kant... Ja, vond ik, had ik daar heel veel moeite mee. Want we staan nu bij het schoolplein van Mechelen... Mm -hmm. Nou, daar, daar stond je vaak, want uh, de, de kinderen gingen daar naartoe. Hoe, hoe ging dat daar? Ja, nou, um, laat ik het zo zeggen. In uh, Almere was ik gewend om... Uh, ja, daar kende ik ook niet iedereen natuurlijk. Maar daar was ik gewend om dan als kinderen ophalen... een kletspraatje met die te maken en een kletspraatje met die te maken. En ja, over alles en nog wat. Hè? Dat was zoals je dat doet uh, als je op de kinderen staat te wachten. Ja, en hier merkte ik wel dat dat gewoon moeizaam ging... Het was zo dat ik, ja, dan kwam ik daar en er was eigenlijk niemand die op je afkomt. Zo van, goh, ben je nieuw hier? En uh, wat leuk. Maar, maar was het echt negeren? Hoe ging dat? Ja, dat klinkt zo akelig. Ik weet niet of mensen dat zo bedoeld hebben. Maar, maar zo beleefde je het wel? Het beleefde wel een beetje zo van, uh, ja, dat als een, ja, je voelde wel een buitenstaander. Dat is denk ik het gevoel wat ik daarbij had. Wisten ze wel dat, dat, dat, ja, wie je was, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, als je uh, natuurlijk ergens nieuw komt in een gemeenschap waar in principe iedereen elkaar kent. dan valt het wel op hè, dat er iemand uh, nieuwe kindjes op school komen. En uh, ja, dat daar natuurlijk ook uh, ouders bij horen die, uh, die hier ook niet uh, ja, de afgelopen jaren in ieder geval gewoond hebben. Dus ja, dat moet iedereen wel geweten hebben. Dat kan natuurlijk niet anders. Dus iedereen wist wie je was, ze We misschien wel over jou, maar niet met jou. Uh, ja, goed, het, het klinkt nu een beetje alsof, uh, alsof ik daar als uh, heel zielig uh, persoontje daar naast het schoolplein stond. Zo is het natuurlijk, uh, was het ook weer niet echt. Uh, maar uh, ja, het hoort wel een beetje bij, uh, bij Limburgse cultuur, denk ik. Dat mensen niet zo gauw een stap naar je toe zetten om gewoon uh, te vragen van, goh, uh, wie ben je en, uh, hoe is het met je en uh, bevalt het je hier en uh, dat soort dingen. Lopen we even een stukje verder. Ja. Door de woonwijken van, van Mechelen. I die eerste ervaringen, die, die klinken ja, uh, met het contact klinken niet heel positief. Klopt dat? Ja, dat klopt. Als je mij uh, eerlijk had gevraagd, uh, na een jaar, wat wil je? Dan had ik gezegd van, ik wil hier uh, vertrekken. Het is niet een plek waar ik hoor en waar ik mezelf uh, kan ontplooien. En, uh, ik was best vaak eenzaam. Ik, ja, door te weinig contacten, te weinig ja, echte, echte vrienden. Uh, dus nee, ik had eigenlijk wel. Uh, als het aan mij had gelegen, hadden we toen weer uh, de boel opgepakt. Terug, terug naar Almere. Er, terug naar Almere of ergens anders in de randstad. Maakt me niet uit. Is de klanken van de ovenklok, weer jubelend is me ziel. Overus Limburgs Lentje Goh, en veule verus. We lopen het uh, gindpad op van uh, jouw huis. Het ziet er mooi uit. Ja, het is een vakwerkhuis uit uh, 1801 staat er op de gevel, op een van de balken. Zwarte ja, balken. Helemaal witte, witte stenen, zwarte balken. Ja, meer dan twee eeuwen historie. Dat is moeilijk voor te stellen bijna. Dat is moeilijk voor te stellen. Ja, dat klopt ook. Ja, mijn man is hier dan geboren. Dus ja, je hoort uit die tijd natuurlijk van uit zijn mond natuurlijk wel verhalen. En ook hoe het dan daarvoor nog ging. Is er nog meer, behalve hier het, het woongedeelte, wat, wat hebben jullie nog meer hier uh, op jullie uh, grondgebiedje staan? Ja, we hebben achter het huis uh, een grote oude schuur. Uh, Zullen we dat... even heen lopen? Ja, is goed. Dat, uh, ja, dat is, heeft een historie waar we, dit was vroeger, zeg maar een uh, transportbedrijf en uh, die schuur die staat er nog. Uh, je ziet aan de ene kant hebben we daar een soort opslag van allerlei spullen die we niet dagelijks gebruiken. Er zit een, een hoek in waar wat gereedschap hangt en uh, twee paardenboxen. Het stro ligt op de grond en verderop... Uh... De, de, de, de keutels? Ja, die moet ik straks nog even uitmessen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dat doen we elke dag natuurlijk. Het is een heerlijk klusje na een dag hard werken... om even lekker in de stal uh, alles op te ruimen... weer netjes te maken, voer uh, klaar te leggen... de worteltjes, het hooi. en De paarden halen we dan uh, s'avonds binnen. En die staan overdag op de wei. Een paard en een pony? pony van mijn dochter. En ik heb zelfs de luxe dat ik een eigen paard heb. Ja. Dat uh, lukte niet in Almere, denk ik. Dat paste niet in, uh, in het tuintje wat ik toen had. En zeker niet in de garage die we toen hadden. Uh, nee, dus dat, uh, dat is iets wat ik me ook elke dag realiseer... dat dit toch wel een, uh, een groot verschil is... dan dat ik in Almere was gebleven en uh, dit niet had kunnen doen. En z'n ze zelf stroomt de maas. Door berg en bos Als ik je zo hoor praten, dan uh, klink je een stuk tevredener inmiddels. Ja, dat is toch wel wat gebeurd hè, de afgelopen jaren. Ja, dat klopt. Wat is gebeurd? W wanneer is dat omgeslagen? Ik had op een gegeven moment besloten van het moet anders. Uh, ik kan niet terug blijven denken aan een tijd uh, uh, waarvan ik dacht dat het, uh, dat het beter was. Uh, ik heb besloten op een gegeven moment om echt uh, hier te investeren. En een grote omslag was het moment dat ik uh, verkozen werd uh, in de gemeenteraad. Dus uh, actief geworden voor de gemeenschap ook? Ja, het mooie van uh, werk in, uh, in de gemeenteraad voor, uh, voor de gemeenschap is dat je allerlei soorten aspecten tegenkomt. Het gaat een stuk over sociaal, over mensen, over inrichting van het gebied. Als je nu terugdenkt aan die eerste jaren waarin je het uh, toch wat moeilijker had hier en uh, ja, niet helemaal je plek had. Uh, twijfelde of dit nou wel het gebied was waar je moest zitten. Had je nou achteraf misschien eerder die gemeenteraad in moeten gaan? Eerder uh, je op die manier inzetten of had het gewoon even tijd nodig? Ik denk dat tijd een hele belangrijke factor is. Ik denk dat inderdaad, ik had niet anders kunnen doen dan ik het gedaan heb. Had jij tijd nodig om te wennen aan de Zuid-Limburgers? Of hadden de Zuid-Limburgers ook tijd nodig om te wennen aan, aan jou als Hollander? Nou, ik denk allebei. Ik denk dat het toch een soort kennismakersproces is waarschijnlijk. Ja, ik denk dat het wel zo is. Lessa, kom, kom maar. Goed zo. Nou, we lopen nu zeg maar het pad af uh, uh, een dal in. En een van mijn favoriete plekjes, dat, uh, dat heet het Bronnenbos. Dat is het bosje wat daar, uh, daar links schuin voor ons ziet liggen. En in dat bosje daar ontstaan dus uh, kleine beekjes en riviertjes. Kom maar, kom eens hier. Kom maar. Voel je je inmiddels wel een beetje Limburger? Nu na, wat is het, 11 jaar? Ik merk aan mezelf dat ik toch wel veranderd ben. Ook kijk ik vaak door de ogen van een Limburger naar Hollanders. Ik, ik wil een voorbeeldje geven. Ik zat even in een van de dorpen ergens een kop koffie te drinken. En dan kwam een hele club uh, toeristen binnen. Uh, mensen duidelijk vanuit de Randstad. En nou ja, ze hadden duidelijk zin in, uh, in wat te eten en te drinken. En uh, nou, Ze lopen binnen en ze beginnen gelijk uh, alle stoelen en tafels bij elkaar te houden. En er een gezellige boel van te maken. En dan, op zo'n moment ben ik even bewust dat ik denk van... Ja, dat is nou typisch Holland. Niet even vragen van is het goed dat wij hier... Uh, We willen hier graag wat eten. En uh, vindt u het... Goed even van de eigenaar en de mensen die achter de bar staan. Dat we eventjes hier een zitje maken. Dat we dat met elkaar in de groep kunnen zetten. Ik in mijn beleving, als ik daar dan zit, dan voel ik me eigenlijk meer Limburger dan Hollander. Omdat ik dan me daar aan stoor. En dan erger ik me eraan en denk van, nou, hoe moet dat nu zo? Kom hier, kom. Kom. toch mooi? Dit is ik helemaal uit het groen. En dan zie je gewoon... Dat water komt. Kijk, en dat komt dan uit de grond, hè? Het, het Bronnenbos, vol bronnen. Ja, dat zag ik niet in Almere, hoor, dit. Moet je horen, dat is toch prachtig? Zou je ooit nog terug kunnen naar Almere? Nou, je hoort het wel eigenlijk niet, hè? Ik ben helemaal verknocht aan, aan de dingen die ik elke dag beleef, en die ik voel en die ik ervaar. En nee, ik zou dat niet meer op kunnen geven. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. En zo so is het. Je zal er maar wonen. Het werd gemaakt, het was een KRO-programma... het werd gemaakt door Niels de Jager, eindredactie Fred Sengers. Als ik weer in Mechelen ben, dan ga ik langs Marion. Dan gaan wij wandelen in het Bronnenbos. Het klinkt mooi, het klinkt mooi, ja, zeker. Maar ik denk toch wel dat ik voorlopig hier blijf wonen. Ik heb hier natuurlijk mijn werk... Hoewel, ik zou u natuurlijk ook voortaan op zondagavond per Skype... vanuit mijn Limburgse villa kunnen toespreken. Nou, ik zal er nog eens even af nadenken. Het aantal alleenstaanden neemt toe in Nederland. Sowieso in de westerse wereld. En daarom hebben wij een cursus Alleen zijn uitgezonden. Het aantal relaties neemt dient ten gevolge af. Maar de relaties die dan overblijven, die zijn beter dan vroeger. Dat schijn je toch in het algemeen wel zo te kunnen stellen. Omdat er geen taboe meer is op scheiding. Mensen moeten niet voor altijd bij elkaar blijven. Er is tegenwoordig eigenlijk een groter taboe op een slechte relatie. Relaties zijn tegenwoordig toch een veel meer individueel gerichte keuze dan vroeger. Het gaat uiteraard over liefde, de relaties. Maar er zijn dilemma's. En daarover gaat de komende weken een cursus samen zijn. Vanavond deel 1, verdeel en heers.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 We hadden ingezet op vier ovens, Robert. Uh, maar het zijn dus drie geworden. De stoomoven is er niet gekomen. Ik ben een paar jaar geleden met te samen gewoond. Ik had geen huis meer. En uh, ja, ik ben, uh, op haar gastvrijheid ben ik hier gaan wonen. Dat respecteerde ik ook heel erg. Maar op een gegeven moment kun je dat niet meer respecteren... omdat het gewoon niet meer een weerspiegeling is voor hoe je zelf wil leven. Het was hier in mijn uh, ogen een hele grote zooi.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 Want de vrouw deed het huishouden en de man was de kostwinner. Dus het idee is dat je gewoon wist als man, oké, okay, ik kom thuis, mijn eten staat klaar en ik hoef niks met het huishouden te doen. Toen wij nu gingen, wij gingen zes jaar geleden, zeven jaar geleden samenwonen, geloof ik. Toen moesten wij helemaal gaan uitvinden wie wat, wie wat moest gaan doen. Wie doet de afwas?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 Verdeel en heers. Het was deel 1 van een cursus. Samen zijn gemaakt door Maartje Duin, Techniek Arno Peters, eindredactie Willem Davids. Geluidseffecten, geluid. Geluid van Nederland.nl. Er staat hier geluid van.nl. Geluidseffecten, geluid van Nederland.nl. Ik geloof niet in een groter plan. Althans, niet groter dan waar zullen we morgen eens heen gaan. Wat moet ik vanavond aan? Is het restaurant al open? Gaan we fietsen of lopen? Dat is het plan. Het leven heeft geen zin, het is niet het begin van iets groters. Het is niet bedoeld voor onderwerping, het is niet bedoeld voor pijn. Het is alleen bedoeld om samen met jou te zijn. Het is voor wijn, het is voor bier, het is voor nu, het is voor hier, het is voor samen, Want dat is ook altijd weer, al zijn de dilemma's en de dingen nog zo groot binnen hun relaties. Dat is altijd de kern. Samen. Volgende week deel 2 van de cursus Samen zijn. En volgende week ook Bloot op de Radio. Journalist Botte Jellema die zag de ontblote borsten van Kate Middleton. En hij dacht, ja, ja, ja, ja, ja dat ik zal allemaal wel. Dat is nieuws, dat is nieuws. Maar waarom doen mensen zo moeilijk over bloot? Bo borsten van Kate Middleton die zijn toch niet de eerste de borsten... die wij ooit gezien hebben in ons leven? Bloot op de radio, dat gaan we volgende week doen. Ik wil dat best bloot aankondigen, wil ik doen. Maar dan zetten wij wel... De webcam uit, want radio is radio. Zometeen de sport met Robert Neder, Meder, daarvoor het journaal. En wij zijn er volgende week weer. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag. Die stelling luidt als volgt: er moet onmiddellijk worden ingegeven bij jeugdzorg. Over de hele linie moet dat eigenlijk gewoon zo snel mogelijk schoppen. De overheid heeft hier enorme steken laten vallen. Er gebeurt heel veel goeds en dat komt helemaal niet in de aandacht. Ik wil het niet zo met mijn voorgaande spreker. Er gebeurt bare weinig goed, helaas. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. De orde op zaken stellen hadden ze eigenlijk al lang moeten doen, maar het is nooit te laat. En uw mening die telt. De overheid heeft hier een hele grote klons boter op het hoofd. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De mensen die van dieren houden, B.A.V.A.R. Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Ultieme winterpret in het Vooralbergse Brandnertaal. Voor gezinnen met kinderen. Kijk op Austria.info. BAFAR. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, BAFAR. Dit is Radio 1.